...zal plaatsvinden. Het CDA staat ook voor een sterk zelfstandig Zandvoort. De kleinschaligheid en de eigenheid van onze gemeente zijn uniek... ...en vragen om daadkracht en lef... ...om de zelfstandigheid uh, te behouden... ...voor de huidige generatie Zandvoorters dus en de volgende. Er ligt hier wel een grote uitdaging. Het Haagse denken in groot, grote, grootst is beter... ...en de constante verzwaring van de taken van de overheid naar de gemeente zijn reden tot zorg desondanks dienen wij niet in paniek te raken de kwaliteit van de dienstverlener inwoners en ondernemers moet op pijl blijven met zorgvuldigheid door participatie en met nuchterheid zal het CDA blijven toetsen en controleren het CDA was en blijft met een kritische blik kijken tegenover de ambtelijke samenwerking met Haarlem om zo concreet mogelijk te weten welke vooruitgang er geboekt wordt. We zijn voor samenwerkingsvormen die gebaseerd zijn op realiteit zien. Zeker in onze financiële mogelijkheden en de uitdagingen voor de toekomst. Niet de korte termijn, maar de lange termijn. Niet het onderbuikgevoel, maar de inhoud. Niet besturen met angst, maar duidelijke keuzes maken met lef. Geen polarisatie of angst aanjagen, maar de verbinding leggen en het gesprek aangaan. Wij begrijpen het gevoel, dank u wel, van veel Zandvoerders dan ook wel. Alleen populistisch wensdenken werpen wij van ons af. Goedkoper termijnpolitiek en inspelen op onderbuikgevoelens is politiek wat niet van het CDA is. Ambities. Met het aantreden van het college is er een nieuwe frisse wind gaan waaien in Zandvoort. Dit heeft financieel geleid tot significante verbeteringen. Er is een duidelijke passende plaats gemaakt met het motto Bezint en begint. Nuchtere benadering van het college. En het past niet in de filosofie van het CDA om als manier beleid in te voeren zonder het af te maken. Toch schuurt de coalitie het niet om haalbare ambities te stellen en ruimte te maken voor nieuw beleid. Ik zal u enkele voorbeelden noemen: optimalisering van de blauwe trend. We zijn blij met het besluit van de wethouder om met creativiteit en door samenwerking met alle partijen tot een optimalisering van de blauwe tram te komen. De watertoren en het watertorenplein wordt opgepakt. Waarbij er sinds jaren weer hoop is voor de iconische Zandvoortse watertoren. Er wordt structureel geld vrijgemaakt voor het bevorderen van toerisme. Het midden- en kleinbedrijf in Zandvoort wordt op deze manier ondersteund. Door kleine haalbare initiatieven. Het winterparkeren, CDA sterk voorstander van, tegen een laag tarief, zal ons als jaar rond gemeente zeker verder versterken. In dit kader, over het, als het gaat om het toerisme, zal het CDA in de gemeente, in de provincie en in de Tweede Kamer actief blijven strijden voor het behoud van een vrije horizon over zee. Een ander voorbeeld, groene onderhoudsbeleid wordt verder opgepakt... En ik heb gezien dat daar moties voor gemaakt zijn, die wij dan ook zeker zullen steunen. Er wordt vrij een financiële ruimte vrijgemaakt voor de renovatie van het Wim Gertebach-college. Nieuwe minimabeleid wordt volgend jaar vormgegeven. Wij zullen dan ook met een motie komen op dit gebied, die gaat over de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning. We zien verder dat er stappen gezet worden op de volgende dossiers: Bedrijventerrein Sandvoort-Noord. Eerder genoemd. Er wordt gedacht in mogelijkheden. In samenspraak met ondernemers en omgeving wordt er hard gewerkt aan het bestemmingsplan. André Zandvoort. Er worden concrete stappen gezet. Wij blijven wel de loop naar het dorp belangrijk vinden. Voor ondernemers in de Zeestraat en het einde van de Halterstraat. Het daadwerkelijk oppakken van de retail en horecavisie na het tekenen van het convenant is hoopvol. Waarbij het CDA uitkijkt naar de uitkomsten daarvan. De transformatie van de drie decentralisaties. De zorg voor de hulpbeoefenden dient constant te worden gewaarborgd. De huidige aanpak stemt het CDA tevreden... maar waakzaamheid blijft geboden voor de kwetsbaar in onze samenleving. Vluchtelingen. CDA's van mening dat we wel geïnformeerd zijn over noodopvang... En statushouders als raad. En wij zijn van dat dossier zorgvuldig opgepakt wordt in regioverband... Waarbij kleinschaligheid, redelijkheid en draagvlak belangrijk zijn. Financieel risico baart ons wel zorgen. Gezien dit immense humanitaire probleem. En dat betekent keuzes maken voor de toekomst. Wij willen dan ook, zeker het is al eerder genoemd, maar niet achterblijven omdat het ons erg aan het hart gaat. Een compliment maken aan de organisatie en de hartverwarmende bijdrage van veel Zandvoorts die zich als vrijwilliger hebben opgegeven. Samenvattend. Het college is op de goede weg. En de coalitie, coalitie gaat verder waar ze mee begonnen zijn. Het constant verbeteren van onze financiële positie. Het durven keuzes maken. Onder andere via de kerntakendiscussie. Om te zorgen voor Zandvoort als badplaats en woonplaats. En het doet ons ook deugd dat raadsbreed uh, gedacht wordt via een motie... aan een uh, verbetering van de reddingspost van de Zandvoortse reddingsbrigade. Daar zijn wij voor en zullen dat ook steunen. Tot slot wil het CDA de organisatie, het college... En de collega-raadsleden danken voor hun inzet. En wij hopen op een constructieve vergadering waarbij op inhoud en met respect wordt gedebatteerd en telkens het belang van Zandvoort voorop mag staan. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Mettes. Is er behoefte aan vragen? Ik schrijf even op, meneer Tonen, meneer Hendricks. Niemand anders? Nou, dan ga ik in de volgorde van de vinger die omhoog ging, meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, meneer Metters, u zei in uw uh, betoog dat uh, u uitermate tevreden was over het feit dat het college het mantelzorgbeleid en het vrijwilligersbeleid van 2017 heeft vervroegd naar 2016. Maar bent u zich bewust van het feit dat die beide nota's al in 2014 geproduceerd hadden moeten worden? Meneer en dus twee jaar te laat? Ja, uh, het antwoord is helder en duidelijk: ja, het had eerder moeten gebeuren. Ja. Ja. Volmondig ja, dus, meneer Hendricks. Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, meneer Metus, u had het uh, over, de sociale, over het sociale domein en dat u eigenlijk vond dat de kwaliteit daar ja, op orde was. U uh, noemde ook dat u tevreden was over de huidige aanpak. Maar. Toch kan ik mij ook een aantal insprekers hier herinneren die daar uh, aanzienlijk minder tevreden over waren. En grote problemen hebben gehad. Um, en dat is interessant omdat u meteen begon met een heel kritiek op het rijksbeleid. Maar dat hier juist echt het gemeentelijk beleid betreft. Waar die insprakers uh, minder tevreden over waren dan u. Maar hoe, hoe ziet u dat? Meneer Metters. Ik zal het u uitleggen meneer Hendricks. Wat ik bedoel. Ik constateer dat de pgb's niet op tijd klaar waren. U vraagt naar rijksbeleid. Ik constateer dat de IBMO, dat is het systeem wat nodig is om facturen te kunnen versturen voor jeugdzorg, niet op orde is. Heel belangrijk, waardoor. Een ander punt is dat we laat en onvolledig ingelicht zijn over de gegevens van jongeren die hulp kregen bij verschillende instellingen. Daar moet dus de gemeente, de ambtenaren hier, uh, het dan mee werken. Dat bedoel ik, en ik wil er nog veel meer noemen, met Rijksbeleid. En ik wil zeker mijn ogen niet sluiten. En u heeft het ook gehoord in mijn betoog. Dat uh, wij moeten opletten. Want ik zei redelijk tevreden. Want dat zijn we nog lang niet. Wij zijn nog niet klaar. Nog lang niet. En het zal absoluut nodig zijn om hier bovenop te blijven, blijven zitten. Ik heb met u geluisterd naar de insprekers uh, vanuit de zorg bij de commissie samenleving. En ik deel die zorg ook. En er zijn dus nog wel meer voorbeelden te geven wat dat betreft. En ik wil u tot slot in herinnering roepen dat wij uh, hier wel degelijk, in tegenstelling tot wat mevrouw Keurzen vertelt, uh, wel degelijk uh, kosten moeten maken. Die kosten hebben wij bijvoorbeeld gemaakt door in een raadsvergadering vier FTE's extra's aan te nemen om in het sociaal domein te kunnen werken. Dat zijn wel degelijk kosten. Rekent u maar uit. 300.000 euro steun aan de gemeente Haarlem voor het sociale domein... ...om dat op orde te brengen. Tot slot zijn we nadeelgemeenten... ...wat natuurlijk veel uh, meer geld kost dan anderen... ...en ik deel dan ook niet de mening... ...die door de VV daarin verwoord is. Ik kijk rond. Met een vraag, mevrouw Burenzon. Ja, voorzitter. Uh, meneer Mettes, als u zegt dat het niet correct is wat wij hebben gesteld... ...hoe kunt u dan verklaren dat uh, binnen de programbegroting... ...de bedragen gelijk zijn aan 2014 voor het betreft het sociale domein? Meneer Metters. De laatste jaren, vorig jaar, zijn die uh, afgenomen. En het betekent dat je natuurlijk best wel uh, die, die risico's kunt afnemen. Nou, maar eerder, dat heb ik u net verteld, hebben wij volop maatregelen genomen... die 300.000 en die 4 FTE-plaatsen, om dat te ondersteunen. En dat is niet niks, dat zijn behoorlijke bedragen. Nee, maar het klopt toch dat de totaalbedragen, het geld dat we gekregen hebben... de extra gelden die we gekregen hebben voor dat soort zaken... die zijn opgenomen in de begroting, die waren ook daarvoor bedoeld. Dus dan is het toch logisch dat je dat daar ook aan uitgeeft? Ja, dat klopt. En wij zullen dan ook een motie indienen om dat daar te behouden. U zult die motie zien. Mevrouw, u heeft hem trouwens al gezien... want hij is vanmiddag kenbaar gemaakt. Voorzitter, dan nog een vraag. Ehm... Um... Meneer Metters, u gaf aan dat u blij bent met de ontwikkelingen en de plannen voor rond het, de Watertoren en het Watertorenplein. Bent u ook bereid om het bestemmingsplan daar ter plaatse aan te plassen, passen, mocht dat nodig zijn? Meneer Metters. U zegt het terecht, mocht het nodig zijn. Als de plannen daarom vragen, moet je daar met een frisse blik en realiteit zien, zoals ik eerder mijn betoog heb aangegeven, naar kijken. Het is te vroeg om daar nu over te speculeren, want het nu moet speculeren. Goed. Laatste vraag, mevrouw Geurenson of is iemand anders die een laatste vraag wil stellen? Meneer Cohen. Nou, wat betreft te vroeg voor het Watertorenplein, dat kan niet. Daar is het nooit te vroeg voor. Ik zei speculeren, meneer Cohen, dat er, was mijn opmerking. Nee, er zijn nog diverse plannen. En het, het laatste wat ik nu ook gezien heb, het plan van de aanpak, is een heel mooi bollig verhaal. Er moet gewoon actie komen. Ja, maar het is... Ja. Vindt u ook niet. Dank u wel, meneer Cohen. Meneer Metters. Meneer hey. Metters. Ik heb geen vraag gehoord. Ja, meneer, ik heb... meneer Metters. Dat vindt u ook niet. En, en, en een belangrijk aspect daarin is gewoon een aanpassing van het bestemmingsplan. Ik hoorde een opmerking en een idee en dat is natuurlijk hey, prima. nou ga ik meneer Cohen ja, even een helft vraag. Want Hij zei wel degelijk. Hij zei, hij wilde dat er actie komt. Dat zijn even mijn woorden, meneer Cohen, maar dat was de essentie volgens mij. En u vroeg aan het eind, vindt u ook niet... Nou, dan, dan, dan maakt het me heel makkelijk, ik ga u nu een hand geven. Wij vinden dus dat er wat moet gebeuren op het Watertorenplein. Dat heb ik ook in mijn betoog nadrukkelijk nou, nou, gesteld. U kunt het ook nalezen. Nou, fijn, de hand hoeft niet, maar wel de daden. Dank u wel, dank u wel, meneer Metters. Wij gaan door naar gemeentebelangen Zandvoort. En wie gaat daar het woord voeren? Meneer Demmers, denk ik. Kun je dat nog krijgen? Goed Meneer Derers, gaat u gang. Dank u wel voorzitter. Welkom uh, mensen op de tribune en alle luisteraars. Allereerst moet ik een compliment uitdelen aan de wethouder Financiën. Op het eerste gezicht komt de begroting goed uit en gaan we ook vooruit. En dat geldt ook voor de najaarsnota. Tot zover de complimenten als het gaat om het college. Onze algemene beschouwingen hebben een titel. Meneer, ik heb het niet goed verstaan. Ja. Ja. Geen interrupties. Meneer Demmers, gaat u verder. Onze algemene beschouwingen hebben een titel. En de titel is Zandvoort zelfstandig, vraagteken, of hoe wordt de gemeente uitgehuurd? Een aantal jaren wordt er door dit en het vorige college al gepraat en voorgelicht over fusie, samenwerking, situationeel samenwerken. Met als reden Zandvoort zou zijn eigen bonen niet kunnen doppen. Gezien de prestaties van de wethouder financiën gaat het ambtelijke fusie, samenwerking en allerlei noodsprongen met de andere partijen, is dat niet nodig. Alle partijen en personen onderstrepen het belang van de zelfstandigheid van Zandvoort. Zie alle verkiezingsbeloften maar eens. Achter de schermen gebeurt er iets heel anders. Men is nu met alle macht bezig de gemeente uit te ruimen. Terwijl nut en noodzaak niet is aangetoond, noch daarover een besluit is genomen. Er zijn drie strategieën voorbijgetrokken: de opeenvolgende colleges schaken op drie borden. Behalve op het bord waar de inwoner van Zandvoort centraal staat. Het gaat hier om politiek, strategische en financiële belangen. De organisatie is bewust uitgehold om de gemeente Zandvoort slachtrijp te maken voor het doel opheffen die gemeente. Het samenwerkingsmodel Ten Boer werd als voorbeeld voorgedragen als samenwerking... En toch zelfs zandig blijven. Wat meneer Samberg ook al gerememoreerd heeft. Die gelooft daar nog in. Die gemeente Boer is deze week opgeheven, dames en heren. En gaat op in de gemeente Groningen. Raadsleden hadden geen zin in een bestuur waar ze niets te vertellen hebben. Missie en doel hier in Zandvoort zijn tegenstrijdig. Aan de ene kant gaan we richting uitgang, heffen we de gemeente op... en aan de andere kant propageren we in de advertenties, wij staan dicht bij de mensen. Dit heeft geleid tot een schimmig balletje-balletje-gedrag... en beleid met behulp van dure externe adviesbureaus. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. In de reeds afgesloten contracten zitten financiële wurggrepen... Waar een onderhorig in de middeleeuwen nog van zou schrikken. Het mismanagement van de laatste jaren is bewust op touw gezet om de gemeente rijp te maken, uitgewuwelijk te worden aan Haarlem. Zoals het bewust telkens voor uitschuiven van de kennentakendiscussie. Financiële verslaglegging en gedrag in het sociaal domein, waar een casino zich niet voor zou schamen in 2014. Nee, Ook dames, dit is dames, dat is dames, mijn. Ik ben toch niet over mijn tijd heen? Ik ben niet over uw tijd heen, maar het woordgebruik vind ik over de grens gaan. Dus ik verzoek u... Nee, het, het vergelijking met het casino en dergelijke... We praten hier over een gemeente. En dus dat gaat, vind ik, niet gepast. Um, ik u daar enigszins rekening mee houden. Ja, er... Dan schrap ik dat woord uh, casino ja, om niet te willen te wat zijn. Wat is er mis met een casino? Het, um, het is geen scheldwoord. Mag ik, mag ik heel even... Mag ik heel even de, nee, dat het. Als het uh, casino duidt op gokken. Hè? En het, uh, Juist. Maar de, ja. hier, is, hier is dus misschien, waarschijnlijk, bijna zeker ben ik daarvan... dat er niet gegokt is, voorzitter. Alleen de ene moment hebben we 1,2 miljoen euro tekort. Dan hebben we een half miljoen tekort... En toen hadden we er 1,2 miljoen over. Dus het gaat hier niet om het gokelement... Exact. maar om de uits... dat u dat op... Maar op het gokelement, maar het gaat om de heel malle wisselende bedragen. Daar is trouwens ook een onderzoeksrapport van verschenen... wat ik hier niet ga voorlezen. Mijn mening, onze mening is... dat dat bewust op touw is gezet om de noodzaak aan te tonen... het sociaal domein aan Haarlem over te doen... De verantwoordelijken voor deze moves zijn allen niet meer werkzaam bij de gemeente Zandvoort, nog in Haarlem. Wij vinden dat raad en bevolking worden misleid. Het gedrag en houding van het college is ondoordacht, onjuist, onzorgvuldig, onverantwoord, onverstandig en ontluisterend. En dan gaat het nu over het vertrouwen, dames en heren. Het vertrouwen in het college van de raadsleden en burgers is er... ...indien ze op onafhankelijke en onbaatzuchtige wijze het algemeen belang behartigt. Iedere schijn van partijdigheid, onzorgvuldigheid en baatzuchtigheid moet vermeden worden. Tevens moet het college in alle openheid handelen en beleid vaststellen. De samenleving is complexer geworden... En om het minder ingewikkeld te maken zijn taken over meer overheidslagen verdeeld. De Raad voor het Openbaar Bestuur constateert dat het mis is, dames en heren, in de relatie tussen mensen en bestuur. Als het bestuur de illusie werkt dat met verplaatsing van verantwoordelijkheden de angel uit de ingewikkelde vraagstukken is gehaald. Die ingewikkelde vraagstukken zijn alleen op afstand geplaatst. En als het politieke bestuur de fictie in stand houdt dat het wel overal invloed op heeft... ...is het vertrouwen tussen de burger en de overheid is weg. Alle betrokkenen bij het bestuur onderstrepen het belang van zelfstandigheid van Zandvoort. De verkiezingsprogramma's staan er vol mee. Het tegengestelde is aan de hand... De gemeenteraad wordt in verlegenheid gebracht in de toekomst. De gemeenteraad wordt in een afhankelijke positie gedwongen in de toekomst. En individuele belangen, dat betekent het doel bereiken ten koste van alles. Wie gaat hier winnen en wie gaat hier verliezen in plaats van een win-win situatie. Die gaan prevaleren. Vertrouwen is de overtuiging dat anderen ons niet met opzet kwaad zullen doen. Zeker niet als ze dit kunnen vermijden. En dat ze het goede met ons voor hebben en oog hebben voor onze belangen als gemeenschap Zandvoort. Echter, het college schept valse tegenstellingen. Zelfstandig Zandvoort wordt een ramp voor de inwoner in de toekomst. Terwijl de fusie met Haarlem, dat zou het ei van Columbus zijn. Valse tegenstellingen zijn tegenstellingen die er niet zijn, maar wel benadrukt en uitvergroot worden. Volgens onze nationale ombudsman is dit dodelijk... voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Het college besluit... gezien hun voorlopige visie... gelukkig is hij nog maar voorlopig... tot een ander bestuurlijk vervoermiddel... en sloopt zonder toestemming van de raad... het reeds bestaande vervoermiddel. Maar we staan zonder benzine... En dan moet u u lezen als ambtelijk apparaat. Er kan dus niet gereden worden. Nog vooruit, nog achteruit. De raad nog, mag nog even achter het stuur zitten. En daarna houdt het op. Want alleen een gemeentehuis voor 17 raadsleden... een paar wethouders en een secretaresse... terwijl de bestuurskosten hier 5 ton per jaar zijn... dat wordt gewoon de duur. Dus u wordt gewoon opgeheven. U wordt langzaam naar de uitgang geleid en uw auto rijdt niet meer. De gemeente Haarlem die gaat bepalen hoe, wanneer, hoeveel, waarvoor en door wie er getankt gaat worden. Onze mening is dat de taakverwaarlozing met betrekking tot de organisatie gerepareerd kan worden. Tegen dezelfde of, of mindere kosten dan de ambtelijke fusie. Er is duidelijk een verborgen agenda die gepresenteerd wordt met een verkoopshuis. En waar blijft de geloofwaardigheid? Beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Delft. Zijn er nog vragen? <lacht> oh, neem me niet kwalijk. Is er behoefte aan vragen? Meneer De Vries. Ja. <kluis> voorzitter, het valt mij op. <kluis> Allereerst zal ik zeggen dat het natuurlijk niet aan andere partijen is... om de inhoud van een reden te bepalen. Maar als ik goed geluisterd heb... is de heer toch al een uur of zes, zeven bezig geweest... met de vergadering van morgen. Dus dat scheelt morgen waarschijnlijk weer wat tijd. U heeft het alleen maar over de ambtelijke verplaatsing eventueel gehad. Ja, de, en dat zal ik u uitleggen waarom dit zo belangrijk is... en waar ik daar de algemene beschouwing mee begin. Want ik kijk vooruit. En waar we nu mee bezig zijn... En alle respect voor de algemene beschouwingen en de onderwerpen die de vorige sprekers hebben aangewend. Maar ik, wij voelen het zo aan, waar we nu mee bezig zijn en waar de algemene beschouwingen door de vorige sprekers over gingen. Dat is precies als een auto die staat op de overweg en u bent gewoon de banden aan het verwisselen en u ziet die rijdende trein niet aankomen. Nee, dat, dat voel ik ook helemaal zo aan. Mijn vraag is dus eigenlijk alleen... gaat u morgenavond diezelfde 7-8 minuten... hetzelfde verhaal op, op afsteken? Nou, dat hele verhaal... dat is ook nog eens een keer... in een uh, wat hele nette en uitlegbare tekst uh, geschreven. En het staat op de website van de gemeente. Dus kunt u dat le lekker nalezen. Dus ik hoef helemaal niet dat verhaal morgen weer te houden. Meneer Metters... Ik zag mijn vinger op. Ja, ik heb mijn vinger opgestoken. Er uh, is al nou, de, door de vorige spreker uh, gezegd. Ik ben blij, uh, meneer Lemmers, dat u aan het eind uh, gezegd heeft respect voor de vorige sprekers. Uh, daar ben ik echt blij mee, want ik vond uw uh, tekst, als het gaat om de woorden, misbruikmanagement, college de laatste jaren, uh, verborgen agenda, vond ik uh, heftig, want dat uh, ja, suggereert toch dingen, terwijl u uh, met een op zichzelf een goed verhaal, kan komen, dikwijls ook komt, als het gaat om de voordelen en de nadelen. Dus dat vind ik heel jammer. Vindt u dat nu zelf ook niet jammer dat u dan die woorden gebruikt... terwijl u wel een verhaal heeft die ertoe doet? Dank u wel. Ja, uh, ik kan me uh, uw uh, opmerking geheel voorstellen, meneer... Uh... Maar het punt is eigenlijk dat wij vanaf 2011-2012 al regelmatig stukken schrijven over hoe dat proces moet lopen... en wat de voor- en nadelen en nut en noodzaak aantonen van een ambtelijke samenwerking, fusie of wat dan ook is. Wij hebben als GBZ geen antwoord erop gekregen. Het een en ander aan Wolk Proza van meneer Bijk, en die is al een poosje weg en op de vragen... waarom niet A... en waarom niet B... en waarom niet Demmers. C... Voorzitter, voor en de waarom de omge... een combinatie daarvan... een combinatie daarvan... Meneer Demmers... Ja. als ik interrupeer... dan stel ik het ook op prijs dat we elkaar fatsoenlijk bejegenen... en dat hij ja, ja. ook stop met betogen. En er... nou, ik mag meneer Hermetters uh, dus toch meneer antwoord Demmers. geven. Meneer Demmers... Ja. wilt u mij uitleggen... Ja. Welke bestuurder meneer Bijk heet in dit gemeentehuis in nu en het verleden? U noemt een naam en u weet net als ik dat in dit stelsel het college wordt aangesproken of een portefeuillehouder. Dus ik daag mij, daagt u mij uit welke bestuurder meneer Bijk is. En anders, als dat niet zo is, heeft u dat terug te nemen. Nou, ik vind uh, dat de gemeentesecretaris, ex-gemeentesecretaris een rol hebben gespeeld in het hele vraag. En, uh, het, het, is niet ge, het kan echt niet, meneer Demmers... dat u de organisatie respectievelijk namen daarin noemt. Het bestuur is verantwoordelijk. Punt uit. En als nou, u dat niet met mij vindt, dan gaan we nu schorsen. Nou, ja, ik, voorzitter, eh, ik, als, als ik u daar tegen de haren mee instuik, dat ik een naam noem van een uh, geacht ex hoofd ontwikkeling Nee, meneer, meneer Demmers. Nee. Ja. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, ik ben het helemaal met u eens... Um, ik denk wel dat, dat er wel een klein aanzetje is ge geweest... ook met de opmerking van de gemeentesecretaris... over het huidige ambtenarenbestand. Dus ik denk dat het dan beide eventjes ook die in verband moet worden die gezien. Ook die vergadering, meneer Kramer, ben ik van mening... dat ieder in zijn rol had moeten blijven... en het college had moeten aanspreken. Dus als u dat zo vindt, krijgt u gelijk de mening terug. En daarom grijp ik nu ook in... En ik wil er ook geen enkele discussie over hebben. Als die wel komt, wil ik nu een schorsing met de fractievoorzitters. Uh, nou, u hoeft geen schorsing te doen. Dan uh, zeg ik hierbij dat uh, het misschien uh, niet heel erg zuiver was om een naam te noemen. Maakt niet uit welke naam. Aan de andere kant uh, moet u wel, uh, vind ik wel, dat men zich moet realiseren dat kwaliteit van het openbaar bestuur in mensen zit. En daar wou ik het dan, als het over de interruptie van de voorzitter gaat, even bij laten. Goed. Kunt u daarmee leven, voorzitter? Nou, het gaat er niet om of ik ermee kan leven. Ik probeer hier een zeker waardestelsel te handhaven. En dat mag ik hopen dat dat door iedereen wordt gedeeld. En ik proef bij u nog steeds een aarzeling, meneer Remmers, en dat spijt mij bijzonder. Maar ik aarzel helemaal niet. Ik, het is goed. niet goed dat, uh, dat je daar persoonlijke uh, personen naar hem noemt. Goed, dan maar, is dat nu helder. Maar dat heb ik net ook al gezegd. Dan is dat nu helder. U mag verder gaan. Dank u wel. Dan ga ik verder met de opmerking van uh, meneer Kramer. Meneer Kramer heeft geen opmerking gemaakt. Die heeft ze tot mij gericht. En ik heb meneer Kramer antwoord gegeven. Oké, okay, nou dan ging het er eigenlijk om, uh, de, er is iemand uh, die hier in de zaal, die heeft uh, gezegd hoe komt u aan die uh, dubbele agenda? Meneer Wittes u daar? heeft u simpelweg de vraag gesteld, vindt u dat verstandige woorden om hier te gebruiken? Niet ja. meer en niet minder. Toen begon ik met het feit dat wij al veel uh, geschriften hebben neergelegd... over het feit en procedures hoe er zulke soort zaken in gang gezet moeten uh, worden. Hoe daarover gecommuniceerd moet worden. En daar is dus de laatste jaren geen antwoord op gekomen. Vandaar dat ik nu zeg, ik vertrouw, dat, ik vertrouw de zaak in zoverre niet meer... dat er aan de ene kant constant wordt gezegd, u moet zelfstandig zijn. Aan de andere kant worden de mensen uitgenodigd om... Uh, kwalificaties te halen hier die hier werken... omdat ze zometeen een makkelijkere baan kunnen krijgen. Dan denk ik, ja, dat is helemaal prima. Hartstikke goed wat vooruitdenken. Maar het heeft niet met de zelfstandigheid verstand voor te maken. Want u heeft een, een gemeente zonder ambtenarenapparaat... dat is... Uh, uh, nou, ik, heb het, ik ga het verhaal niet nog een keer voorlezen, voorzitter. Nee, lijkt mij verstandig. U ik, ziet mij ik, irritatie. Ik geloof, ik geloof dat de zaak wel duidelijk is ja, dat u, dat u, u wel, niet... Dat u niet van twee er, kunt eiden. Meneer Demmers, dank u wel. Wil er iemand anders nog een vraag stellen? Meneer Sandbergen of mevrouw Van der Plas? is de laatste vraag. Ja, uh, nee, ik, ik zie het maar gewoon als uh, dat de heer Demmers uh, zorg heeft over de verschillende scenario's. En dat begrijp ik, want iedereen heeft die. En, maar ik denk toch dat het college op de, op de goede weg is. Uh, maar deze wil zich ook nog even uitspreken over het feit dat ze erg schikt van de bewoording van de heer Demmers. Uh, met name uh, het bewust uithollen van het ambtenarenapparaat. Uh, met bewust vooruitschuiven van de kerntakendiscussie. Uh, ja. Heeft u wel door wat voor beschuldigingen u maakt? Ja, ik beschuldig de zaak van niet transparant, onzorgvuldig, onduidelijk, met een dubbele agenda. En dat zeg ik nu voor de tweede keer. En dat is een hele vervelende beschuldiging. Zeker voor de fractievoorzitter van GBZ. Die altijd, ben ik dus, om die altijd constructief probeert mee te denken en ook oplossingen aan het college aanrijkt... terwijl dat helemaal niet mijn taak is. Maar nu is het een brug te ver gegaan met het laatste visiedocument... en nu zeg ik die inspanningen tussen vanaf 2011 tot en met nu... om duidelijkheid te krijgen waar we heen gaan en wat we willen... mevrouw Van der Plas, u wordt een rat voor ogen gedraaid met die zelfstandigheid... want die gaat gewoon de deur uit. Ik heb gewoon ook eerlijk gezegd... het model ten boer, die gemeente bestaat niet meer... Hoe denkt u nu dat het hier in anders, anders in Zandvoort zou gaan lopen? De signalen, mevrouw, die zijn hier in dit huis aanwezig. Dat u afronden, meneer Demmers. U herhaalt. Nou ja, ik herhaal niet omdat ik het wil herhalen. Maar het blijkt niet door te dringen bij een aantal aanwezigen. En die gaan nadere vragen stellen. Dat u het niet met elkaar eens wordt, meneer Demmers. En dat is iets anders. Nee. Ik... Het vragenrondje is hiermee beëindigd. Dank u wel, meneer Demmers. Oh, wilde niemand wil je wat vragen? Mag ik? Mag ik de Partij van de Arbeid, meneer Tonen, vragen om zijn algemene beschouwingen te geven? Ja, voorzitter, met uw welnemen, uh, mijn vrouw heeft me geen toestemming gegeven om daar te gaan staan. Dus ik blijf hier zitten. Uh, allereerst, uh, voorzitter, complimenten voor uh, datgene wat uh, gisteren en eergisteren uh, in Zandvoort. Uh, Voorbij gekomen is namelijk de vluchtelingenzaak. Waarbij het college, de andere organisatie, maar ook zeker de bevolking... Eh, op een uitstekende wijze heeft laten zien hoe we de gemeente Zandvoort kan inspelen... op de noodvraag van het COA om te voorzien in die acute noodopvang. En dat verdient denk ik ieders compliment. Eh, voorzitter, dan de beschouwingen. Bij de beschouwingen in 2014 hebben wij moeten constateren dat er weinig tot niets stand was gekomen in de voorliggende periode vanaf mei. Nu, een jaar later, gaat die constatering helaas voor een groot gedeelte nog steeds op. Veel zaken die eerder voorzien waren, zijn verder in de toekomst geplaatst, vaak zonder enige kennisgeving aan de Raad. Een aantal voorbeelden. Na veel gestoethaspel heeft de coalitie moeten erkennen die de Staten zijn een van de meest elementaire zaken van het gemeentepolitiek handwerk te produceren, een coalitieprogramma. Met als gevolg dat het college op basis van een zeer oppervlakkig akkoord haar gang kan gaan. Vervolgens zou de kerntakendiscussie, een stokpaadje van veel partijen, de leidraad moeten zijn voor de begroting 2016. Maar ook dat weet de coalitie niet waar te maken. Dat wordt doorgeschoven naar 2017. Een ander verkiezingsstokpaadje van de coalitie, het door middel van participatie hierbij betrekken van de samenleving, wordt niet eens meer genoemd. Het gemeentelijke isoleringsplan, een ander voorbeeld, komt he, eindelijk volgende maand in de Raad. Maar het gemeentelijke vervoerplan is alweer doorgeschoven naar 2017. In plaats van een nieuw bestemmingsplan Centrum wordt over een paar weken voor het vijfde jaar op rij een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. De nota openbare ruimte A is in oktober 2013 door de Raad vastgesteld... In februari 2014 is de startnotitie Openbare Ruimte deel B vastgesteld. Maar de nota Openbare Ruimte deel B is nu doorgeschoven naar eind 2017. Dat is vier jaar na vaststelling van deel A. Vier jaar na vaststelling van deel A. Over de gesprekken met de oprichters van het nieuwe museum en de eventuele samenvoeging met het Zandvoortsmuseum hebben wij niets meer vernomen. In tegenstelling tot de tevredenheid van het CDA... ...het mantelzorgbeleid is doorgeschoven van 2014 naar 2017... ...en dan nu bij, bij memorie van antwoord op verzoek van het CDA teruggebracht... ...naar 2016, maar nog steeds twee jaar te laat. Datzelfde geldt voor de nood- en vrijwilligersbeleid. Die stond ook voor 2014 gepland, verschoven naar 2017... ...en op verzoek van deze CDA nu conform memorie van antwoord... ...naar 2016, maar nog steeds twee jaar te laat... De nota lokaal gezondheidsbeleid is doorgeschoven van 2014 naar 2017. De nota bijzondere bijstand en minimabeleid, die in 2014 er moeten zijn, wordt nu doorplooiend aangekondigd voor 2016. Dat geldt ook voor de nota schulddienstverlening. Bij de behandeling van de jaarrekening van de VRK heeft de portefeuillehouder gemeld dat de regionale nota gezondheidsbeleid. ...die als basis moet dienen voor onze lokale nota... ...vertraging heeft opgelopen... ...maar in het najaar zou worden aangeboden. We hebben nog niets gezien. Voorzitter, zomaar een greep uit... ...een aantal zaken die al lang klaar hadden moeten zijn. En er is meer. Wij hebben op 8 september... ...aan de hand van een waslijst van voorbeelden aangegeven... ...dat het college stelselmatig in gebreken blijft... ...bij het beantwoorden van vragen. Vragen worden onvolledig beantwoord... ...aantoonbaar fout beantwoord... ...veel te laat beantwoord of zelfs helemaal niet beantwoord. Omwille van de tijd één voorbeeld. Op 18 augustus 2014 hebben wij vragen gesteld over de spot. Die vragen zijn onvolledig en deels onjuist... ...pas op 20 november 2014 beantwoord. Om alles goed op de rij te zetten... ...hebben wij vervolgens op 31 juli ons leden... ...een reeks aan aanvullende vragen en opmerkingen aan het college gestuurd. We zijn nu drie maanden verder... En we hebben zelfs geen voortgangsbericht mogen ontvangen. In diezelfde vergadering van 8 september hebben we het college het volgende gevraagd. Wij willen graag weten wat de oorzaak is van het stelselmatig niet slechts gedeeltelijk of veel te laat beantwoorden van onze vragen. En wij willen weten welke maatregelen het college gaat nemen om ervoor te zorgen dat vragen in de toekomst binnen de gestelde termijn worden beantwoord. Het antwoord van de voorzitter van het college was dat die signalen hem inderdaad ook al eerder hadden bereikt. En men zou er zo spoedig mogelijk werk van maken. Sindsdien hebben wij niets meer vernomen en weinig tot geen verbetering geconstateerd. Een nadere vraag hierover stellen lijkt ons overbodig. Hetzelfde doet zich voor bij de beantwoording van de schriftelijke vragen over de begroting. Het is in feite onbegrijpelijk en ook niet aanvaardbaar hoe het college daarmee omgaat. Het vervelende is dat wij nu gedwongen worden die vraag opnieuw te stellen... en de voorzitter heeft bij de beginvergadering aangekondigd... dat we die gelegenheid toch nog krijgen in een later stadium. Dus ik sla dat stuk, maar blijft u gerust zitten op de tribune... dat stuk sla ik nu dan even over. En dat maakt het me uh, op zich ook een uh, stuk makkelijker... alleen wel een heel en doorscrollen, voorzitter... Het gaat niet van uw tijd af te scrollen. Nee, maar ik ben er al je. Dan moet je de vraag stellen natuurlijk, is het nou allemaal kommer en kwel wat er gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Het college heeft een maar en een begroting gepresenteerd. Overigens is dat gezien de geringe ambities in het coalitieakkoord en de bestuursagenda een logische voortgang. Het is wel een compliment aan het college dat we in 2016 geen lastenverzwaring aan burgers en bedrijven hoeven op te, letten, op te leggen. Daarnaast gaat het nog steeds goed met de drie decentralisaties. En natuurlijk komen ook daar de nodige fouten en foutjes aan het licht. Maar in relatie tot de immense operatie zijn die vooralsnog verwaarloosbaar. En de nieuwe uitdaging van transitie naar transformatie loopt... voor zover wij dat kunnen beoordelen, op schema. Als we voor de zachte landing tot 2018 de tijd nemen om een en ander zorgvuldig aan te passen... met goede communicatie en participatie richting de samenleving dan heeft de PvdA er alle vertrouwen in dat we regionaal en lokaal grote stappen kunnen zetten... in de verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners. Waarbij individueel maatwerk de basis moet zijn. In tegenstelling tot de kritiek die wij vorig jaar richting de coalitiepartijen ventileerden... in zaak het serieus nemen van de oppositie... hebben we in de afgelopen periode kunnen constateren dat er meer en beter naar ons geluisterd is... Waar het echter nog alles aan ontbreekt... is de daadwerkelijke discussie tussen de partijen. De coalitiepartijen duiken helaas nog veel, nog veel weg... achter de rug van het college... in plaats van het gesprek aan te gaan met de overige partijen. Tot slot, de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Een voorwaarde voor het bestuurlijk zelfstandig voorbestaan... van de gemeente Zandvoort. En u zult uit mijn verhaal, denk ik wel, kunnen lezen... dat wij daar iets anders over denken dan GBZ... Een voorwaarde voor het bestuurlijk zelfstandig voortbestaan van de gemeente Zandvoort vereist een organisatie die zowel kwalitatief als, als, kwantitatief als kwalitatief een uitstekende dienstverlening aan inwoners en ondernemers nu en in de toekomst kan waarborgen. Onze eigen organisatie is gezien de enorme taakuitbreiding van de afgelopen jaren daartoe onvoldoende in staat. Samenwerking met Haarlem is daarbij een goede mogelijkheid. Maar daarbij zullen we zeer zorgvuldig de nodige afwegingen moeten maken. In de laatste commissievergadering is uitvoerig stilgestaan bij de nota de ambtelijke toekomst van de gemeente Zandvoort. In die vergadering tekende zich een verdeeldheid af over hoe verder te gaan met die samenwerking. In de ogen van de Partij van de Arbeid was met name de uitgebreide aandacht voor model 2Z met het gebiedsgerichte werken... een brug te ver in de fase waarin we nu zitten. Terwijl Haarlem zelf nog zoekende is naar de juiste formules voor het gebiedsgericht werken... Maar sinds vorig jaar de raad daar al wel meerdere keren in heeft meegenomen, ...komt het koud op je dak als het college het voorstel op het bord van de raad legt, ...inclusief het onderdeel gebiedsgericht werken met alle consequenties die daaraan vastzitten. Enige jaren geleden hebben medewerkers van de gemeente Heemskerk... ...die al enige jaren met gebiedsgericht werken bezig waren... ...in Zandvoort voor ambtenaren, college en raad twee bijeenkomsten verzorgd... ...over deze manier van werken... Helaas was van de huidige raad en het college daar de grote meerderheid niet bij. Met andere woorden, we hebben veel nieuwe gezichten. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de raad aan de hand van vijf bladzijden technische uiteenzetting over gebiedsgericht werken. Niet meer dan dat, technische uiteenzetting over gebiedsgericht werken. Een weloverwogen zienswijze aan het college kan meegeven waar andere gemeenten er een jaar of langer over hebben gedaan alvorens zo'n besluit te nemen. De Partij van de Arbeid gaat verandering en vernieuwing niet uit de weg. Maar dat dient wel tot stand te komen door een goede dialoog met alle betrokkenen. Dat zijn in de eerste plaats de ambtenaren en de gemeenteraad. Maar zeker ook de bevolking, ondernemers en het maatschappelijk veld. En dat kan. We hebben gezien de tijdsplannen die Haarlem zelf nodig denkt te hebben... tot medio 2017 nog volop tijd dit vorm te geven. Het zou daarom erg onverstandig zijn morgen, 5 november een stemming over een ongeweigerd raadsvoorstel door te drukken... waarbij een uitslag van 9 voor en 8 tegen... tot een uitermate ongewenst en voor de wederpartij... erg ongeloofwaardig resultaat zou kunnen leiden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tonen. We Hoeft daar een vraag aan meneer Tonen. Ik inventariseer even mevrouw Van der Plas. Nou, mevrouw Van der Plas. Dank u wel. Uh, meneer Tonen... Uh, impliceert een raadsprogramma niet een programma gedragen door de gehele raad... en heeft uw partij niet al vrij snel in het proces uh, aangegeven dat u niet wilde meewerken daaraan? Het Mevrouw Van der Ja. Impliceert een raadsprogramma niet een programma dat gedragen wordt door de gehele raad... en heeft uw partij niet al vrij snel in het proces aangegeven niet mee te willen werken hieraan? Als u goed geluisterd heeft, heb ik het ook gehad over een coalitieprogramma. En niet over een raadsprogramma. Het is, het is in een tijd waarin wij nu zitten. Vroeger had je het over een raadsprogramma. Dat is lang geleden, voor het dualisme. Je praat nu, praat je gewoon over een coalitieprogramma. En dat zou best gesteund kunnen worden door andere partijen. Maar het is een coalitieprogramma. En daaraan hebben wij inderdaad niet meegewerkt. Het is dus wel voor het eerst dat u het heeft over een coalitieprogramma en niet over een raadsprogramma. Toen er tijd was de discussie dat we een raads, dat er met een raadsprogramma zou worden gekomen. En daar heeft u niet aan willen meewerken. Klopt dat? Dan heeft u denk ik de laatste tijd niet zo goed meer naar me geluisterd. Ik heb het, het, laatste, ander, het laatste ruim een jaar al heb ik het over een coalitieprogramma. Coalitieakkoord, en coalitieprogramma is wat ik continu bezig heb. Iemand anders, meneer Demmers. Ja meneer Tonen, uh, samenvat het uw betoog en dan moet u, uh, of u dan zo vriendelijk wil zijn of ik het uh, dan goed zie. Uh, er is heel veel beleid en er is heel veel in gang gezet en er zijn heel veel intenties. Maar u heeft eigenlijk kritiek op het hele verhaal. Er wordt bijna niks uitgevoerd en als ik erover ga vragen krijg ik of geen antwoord of een fout antwoord. Heb ik dat zo goed samengevat? Meneer Tonen. Ja, als je heel erg kort door de bocht wil gaan, is dat zo. Maar dan snijdt er heel veel bochten af ook. Maar wel duidelijk. Dank u wel. Maar Anders, dat is niet het geval. Dank u wel, meneer Tonen. Wij gaan tot slot over naar de laatste spreker. En ik wil u oproepen, want de aandacht verflauwt iets. En dat is niet de bedoeling. Want iedere spreker heeft hier recht op dezelfde aandacht. Fijn dat u dat met me eens bent... Sociaal Zandvoort, meneer Paar. Ja, dank u, voorzitter. U blijft zitten? Ja, dat doe ik altijd. Ja, op de basisschool niet, weet ik. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, dat maar, dat, maar dan hebben we het over een ander verhaal natuurlijk. Goed. Nee, nee Paan, dat gaat van mijn tijd. Dat is niet van mijn tijd over gegaan, voorzitter. Nee. nee, nee. Voorzitter, crisisopvang of noodopvang in Zandvoort... Een sociaal zandvoort kan alleen maar het volgende zeggen wat betreft de tijdelijke opvang. Welkom in ons landvoort. Het zou je maar gebeuren dat je moet vluchten van huis en haat. Stel je voor dat wij ooit eens moeten vluchten, voor oorlog of wat dan ook. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Toen vluchten er ook veel Nederlanders naar elders omdat die gezocht werden of voor andere redenen. Stel je voor dat er dan geen land is die jou wil opvangen. Hoe zou jij je voelen? Wij mogen van geluk spreken dat wij in Nederland zijn geboren. Waar wij vrij kunnen zeggen... ik ben voor of ik ben tegen. Maar laten we elkaars mening wel respecteren en elkaar niet beschadigen. Voorzitter, nogmaals... Social Zondvoets is trots dat wij deze mensen een handje kunnen helpen... al is dat maar tijdelijk. Gelijk willen wij al die vrijwilligers, college en het ambtenarenapparaat bedanken voor hun inzet. Voorzitter... Sociaal Zonvoort wil de wethouder, financiën en zijn afdelingen bedanken voor deze goed leesbare en meer dan sluitende begroting. Onze complimenten daarvoor. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd zoals de ambtelijke samenwerking drie decentralisaties met Halen. Wat Sociaal Zonvoort daarin opvalt is de slechte communicatie over de zorg WMO. Als het over serieuze klachten gaat. Dat kan zo niet langer. Het gaat over mensen met een serieus probleem dat snel opgelost moet worden. Voorzitter, de vraag aan het college, hoe gaat u dit oplossen? Welke stappen heeft u al ondernomen om tot een goede communicatie te komen? Zijn mensen tevreden wat betreft de zorg die geleverd wordt? Jeugdzorg, je leest veel over problemen, wachtlijsten en andere misstanden. Hoe gaat het in Zondvoort? Hoe staat het met al die zorginstanties die zorg leveren? Werken die samen met elkaar... Of zijn het eilandjes geworden omdat ieder zijn eigen weg gaat? Een maand geleden is er iemand ingesproken die had het over GGZ... die aan de voorkant van de zorg opereert en uitgaat van eigen kracht van de mens. En zo goed als geen drempel kent. Wordt daarnaar gekeken door het college en hoe wordt daarnaar gekeken? Sociaal Zandvoort verwacht van dit college dat men eerst naar de zorg kijkt, die jong en oud echt nodig hebben, en niet eerst. Naar wat het kost. Geld mag niet de juiste zorg beïnvloeden. Verder de vraag. Hoeveel rechtszaken er de afgelopen jaren zijn geweest wat betreft de WMO? En wat heeft dat gekost? Hoeveel keer hebben cliënten gelijk gekregen van de rechten? Dit is belangrijk om te weten, doen we het goed of doen we het niet goed? Participatiewet. Daar valt nog weinig over te zeggen, maar we zullen deze goed blijven volgen. Totaal, totale ambtelijke fusie met Halen. Voorzitter. Hoe denkt Sociaal Zonvio over? Als u goed geluisterd heeft tijdens de afgelopen commissievergadering... kiezen wij voor optie 1. Zelf investeren in een eigen goed ambtelijk apparaat. Waar een wil is, is zijn weg. Samenwerken ja, maar niet met een totale fusie met Halen. Eerst zorgen dat je zelf weer met beide bij benen op goede grond staat. Zeven jaar terug waren wij toekomstbestendig met wat aanbevelingen. Te lezen in de bestuurskrachtmeting van 2008. U bent politiek gezien verantwoordelijk en rode kaart kunt u zomaar krijgen. Ja, dames en heren, tot nu toe gedaan? nog steeds de begrotingsvergadering van uh, de gemeente Zandvoort. Um, wij gaan het nieuws van tien uur gaat gewoon door. Ik zeg er en ik herhaal, het nieuws van tien uur gaat gewoon door. Tot nu, blijf luisteren. Wonen in Zandvoort, voorzitter... Sociaal Zonvoort wil dat de kei stopt en voorlopig blijft stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen. Ook de vrijgekomen sociale huurwoningen mogen niet meer in de vrije sector gaan vallen. Sociaal blijft sociaal. Wachtlijsten van inwoners worden te lang. Daar moet wat aan gedaan worden. De uitdaging is om meer sociaal woningbouw te gaan bouwen. Stop de verkoop van onze sociaal huurwoningen. Ook vraag ik u sterk in te zetten op isolatie van oude huurwoningen. Dat laat sterk te wensen over. Vaak zitten deze op de slechtste of één na slechtste energienorm. De kei moet zich meer gaan inspannen wat betreft de oudere woningvoorraad. Als de kei hier niet aan wil beginnen... dan vraag ik me ernstig af of wij de juiste woningbouwstichting hebben in z'n Voorzitter, het groen. Vaak heb je het dan over de leefomgeving van onze inwoners. Als eerste wil ik de hengingbaskers jaren geleden... ...hebben wij het idee naar voren gebracht. En soms moet je even doorzitten voor het idee land. Maar ze hangen. Wij vinden het een verrijking voor ons dorp. En even naar de wethouder toe, kijk of dit doorgetrokken kan worden... ...naar de Kroch, Raadhuisplein, Kerkstraat. En denk, denk daarbij ook aan doorgaande wegen. Een jaar geleden heeft Sociaal het gehad over de financiële knip van ontwikkeling en beheer. U heeft toen een mondeling toezegging gedaan om dat te onderzoeken... Waarom, waarom horen wij niks van dit college hierover? Heeft u dit nu geregeld en hoe heeft u dit geregeld? De gewenste bomenlijst van het college, zelden laken in pak. De raad hier op de hoogte brengen, lijkt mij toch niet te veel gevraagd. Naar aanleiding van het groen beleidsplan, waarin beschreven staat welke CROW-norm wij gaan handhaven, heeft Sociaal het Zon, enkele jaar geleden opgeroepen om te komen tot de CROW-schouw. Om zo te weten te komen, halen wij de norm A en waar halen we de. Norm B en waar halen wij deze niet? De, de CROW-schouw heeft inmiddels plaatsgevonden. En de schouwrapport is inmiddels bekend. We hebben deze aandachtig gelezen en de bewaarheid wat wij al jaren roepen. Bomen staan er algemeen minnetjes bij. Van, veel van deze bomen zullen bi, binnen tien jaar doodgaan. Ook geeft het CROW-rapport toch aardig wat C en D-normen aan wat betreft het groen. En deze zullen zo snel mogelijk naar de gewenste norm gebracht moeten worden. De bomen staan er gemiddeld slecht voor. Slechte groei, enzovoort, enzovoort. Voorzitter, ik vraag het college om het rapport te omarmen... en niet te laten belanden in Erla, maar ermee aan het werk te gaan. Voorzitter, ik ga nog even door. Bomen, welke bomen hebben nog levenskracht? Welke zijn niet meer te redden? Tijdens de zomerstorm zijn 140 bomen geveld... kosten rond de 500.000 euro... Als u weet hoeveel bomen in slechte staat zijn en gekapt dienen te worden de komende 10 jaar, omdat deze niet meer te redden zijn door ziekte, dode toppen enzovoort enzovoort, en zo goed als doodgaan, neem deze mee bij de 140 bomen die herplant moeten gaan worden. Neem ook mee welke bomen een groeiplaatsverbetering nodig hebben om te overleven. Wat betreft het groen, de CNN-normen, nu op te pakken en deze na de juiste CROW-norm te brengen. En de Raad hierover zo snel mogelijk... laten we afspreken tijdens de voorjaarsnodig te informeren... met de financiële onderbouwing, wat dit extra gekost heeft. Dat er geld bij moet, is zeker voor de komende jaren... hoe je het grondbeleidsplan ter uitwerking hebt gebracht. Nogmaals, maak een totaalplan van aanpak voor de komende tien jaar... voor herplanting van bomen. Sociaal Zonvoort zal met een motie hierover komen... Voor een, een, een plan van tien jaar. Voorzitter, anderhalf jaar geleden is Sociaal Zandvoort in de bres gesprongen voor de Zandvoortse Reddingsbrigade. Eén jaar geleden hebben wij nogmaals aandacht gevraagd tijdens onze algemene beschouwing over de redvoertuig en de Porsuit, die echt krak en mikkerig is en net niet levensgevaarlijk is. Zelfs een motie ingetrokken die anders zo goed als raadsbreed zou zijn aangenomen. Het redvoertuig en zelf ietsje meer heeft de Reddingsbrigade. Nu in hun bezit en daar is iedereen hartstikke blij mee. Maar, maar nu komt het. Voorzitter, ik hoor u nog zeggen. Eind volgend jaar zou er een plan liggen. Wat betreft port -Zuid. En nu de vraag, wat is dat plan? Ons meenemen in het proces, hoe het ervoor staat, was niet zo gek geweest. Waarom heeft u dat nagelaten? Voorzitter, is er een technisch onderzoek geweest? Heeft men gezien dat het gebouw in slechte staat is? Waren echter ook nog andere gebreken? We hebben toen al aangegeven over de gevaarlijke stoffen die onder het gebouw worden opgeslagen. Voorzitter, het kan niet zo zijn dat wij op veel zaken steeds terug moeten komen. Omdat wij niet op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken. Wat kunt u hierover zeggen? Voorzitter, wat betreft het gertenbach in de begroting staat 800.000 euro gereserveerd. De maken wil 300.000 euro bijleggen. Wat is de stand van zaken nu? Wat Sociaal Zondvoort betreft blijft de Gertenbach-School in Zondvoort ook als er meer geld bij moet komen. Je wilt jonge gezinnen naar zon verlokken, Dan zal je ook voor het gezet onderwijs moeten kunnen bieden. Juist de Grettenbach is vanwege de kleinschaligheid een aanwinst voor de hele regio. Omdat veel kinderen verzonden in de grote leerfabrieken. Die grotendeels in onze regio zijn gevestigd. En wees eerlijk, dit is ons eigen schuld. Door zo goed als 65 jaar geen onderhoud aan te hebben gepleegd. Dan moet je wel op de blaren zitten. Dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Baat. Heeft iemand behoefte aan het stellen van vragen aan meneer Paap? Kijk rond. Nou, ik hoop niet dat het teleurstellend is voor u, meneer Paap. Nou, het is duidelijker. Uh, was de algemene beschouwing, voorzitter? Ik ben het helemaal met u eens. Dank u wel. Het college gaat nu schorsen. Ik schat in uh, dat die schorsing 15 minuten gaat duren. Dat betekent dat wij tien over tien de vergadering heropenen. Dank u wel. Ja, tot zover de raadsvergadering. Ik heb geen piepje of een toontje of een dergelijk dingetje gehoord. Maar uh, ja, momenteel, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik denk dat ze met de schorsing zijn. Ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Ik heb niks gehoord. Of het is een uh, hoe heet het, besloten stuk. Zou dat ook nog eens kunnen? Ik heb geen idee. Het zou kunnen. Maar ik heb hier een hele lieve Kasper het Spookje in de studio zitten. Kasper het Spookje, ja, absoluut. Hé, hey, uh, kan jij wat voor mij doen? Wat? Even iemand appen van de gemeente en vragen hoe, wat zij aan het doen zijn. Of er pauze is of niet. Ja, is goed. Oké, okay, ja, top. top. Als jij dat dan even doet, dan horen we straks meer Zullen we ondertussen even nummeren, Jonas? Ja, uh, wat heb jij van mijn dan vanavond? Nou, op het moment reality, de John Dahl back radio edit. Maar we hebben een beetje het probleem dat we maar twee minuten hebben als het niet minder is. Nee, nee, nee, nee. We hebben twee minuten vij... 30. Dan beginnen we zo snel mogelijk. Ik zou zeggen, hier heb je Quinte nee. nog maar aan. Nou, here we Reality. Van uh, Lost Frequencies. Ik vind hem helemaal mooi jongens. Besef niet, dit blijft ZFM. hier lokale radio. Het is altijd gezellig met ons. Elke maand. Gemeenteraadsvergaderingen. Jonas en Quinte standaard. Einde van de maand ben ik er even uit. Maar dan is Kasper er. Ik zeg jullie, luister naar de nummer. Sometimes I believe At times I'm rational I can't fly Okay. Decisions as I go to anywhere I flow sometimes I believe, at times I'm rational, no. I can fly high, I can go wrong. Today I got a million, tomorrow, I don't know. Decision says I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational, no. I can fly high, I can go wrong. Today I got a million, tomorrow I don't know. Oh, een lekker nummertje is dat zo Dit maakt me wel altijd goed jongens <laughs> Heb jij er ook last van? Heb jij er ook last van? Nee? Oké okay. ja. Ik vind het allemaal zo jammer dat het zo moet Maak het slecht nieuws en goed nieuws Het goede nieuws, ik ben zo terug Dit is het nieuws yeah. Yeah. Ja, van Via de kabel op 104.5